Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Oud TV- en radiopresentator Koos Postema is overleden. Hij was 93 jaar. Postema begon in de jaren 50 als onderwijzer en ging daarna werken bij de Vara Radio.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 Allebei de verdachten zijn opgepakt. Het Veronica weer van weer online. Er valt flink wat regen. Vanmiddag eerst ook nog nat. Daarna droger. Met aan de kust misschien een zonnetje. Het is niet zo koud. 9 tot 12 graden. Nou, het was weer een gezellig weekend. Dankjewel Ronald. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met één file. Die wat vertraging geeft nu op de A58 Eindhoven-Tilburg. tussen brug de Brug over het Willemina kanaal en Moer Gestel. Kom je door een ongeluk in de file 4 kilometer, kost je daar 20 minuten extra. Goed!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 Langzaam verdwijnt hij in de lucht, moet je heel goed kijken. Tussen die grijze wolken, maar dan zie je hem, een stipje in de verte... de satellite van de Hoeders. Het weekend van Radio Veronica is 80's only... En uh, de iconische stem van Sting daarvoor hè, bij The Police, natuurlijk. Every breath you take. En best nog meer iconische stemmen zometeen met één ding gemeen. Het zijn allemaal stemmen uit de jaren 80. Want ook vandaag en ieder weekend doen we sinds een paar weken. hangen we hier in het Radio Veronica Clubhuis. Uh, nou, wat zullen we zeggen? Roze en groene. En misschien van die knalgele slingers op. Dan zie je meteen in welk decennium we zijn. Tussen 10 en 6 op zaterdag en zondag bij Veronica. Alleen maar het allerbeste uit de 80s. Hey, we, wij kennen elkaar nog niet, volgens mij. Hè? Nee, Aangenaam, ik ben Jaap. Ik ben helemaal nieuw hier. Gisteren begonnen, maar ik voel me enorm welkom. Dank je wel daarvoor. Vind ik heel leuk. Heel veel berichtjes in de Radio Veronica heb ook vanmorgen. Onder andere dus over regenliedjes uit de eties. zijn er veel van. Ik heb zometeen nog een paar mooie voorbeelden. En uh, blijf met me meedenken als je het leuk vindt. Uh, sowieso natuurlijk leuk dat je erbij bent. Ik heb uh, misschien wel de allerslechtste openingszin aller tijden. Zometeen. Maar die werkte als songtekst overigens prima. En dan mag je even over nadenken tijdens uh, Paul Jans. Jaap Beneden. Oh, oh, oh, oh. Living on free food tickets. Water the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Mm -hmm.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 She can, yes we're living in the love of the common people, as from the heart Geef toe als openingszin. Ik ben hier of het heel succesvol gaat worden. Hey you, get out of my dreams, get into my car. Maar sowieso een beetje cheesy in de teksten. Hè? Met uh, touch my bumper. Mm -hmm. Uh, Billy Ocean was het. had er wel een hele grote hit mee eind jaren tachtig. Uh, met Get Out Of My Dreams, Get Into My Car. Mocht je dan met je date in de auto zitten vandaag onderweg... naar misschien wel iets leuks, uh, volg dan niet het voorbeeld van uh, die Spaanse automobilist. Heb je dat gehoord? Dat was vanmorgen in de nieuws afgelopen nacht in uh, Brabant. Die reed daar rond, die wist de weg niet, had gewoon zijn navigatie aanstaan. En ik herken op zich dit wel, dat je je navigatie iets te letterlijk volgt. Dat deed hij ook. Sla linksaf, dat deed hij. En hij reed zo het spoor op. Hij kwam er vrij snel achter, maar toen kon hij niet meer terug. Hij zat De Politie kon hem ook niet loskrijgen met een sleepkabel. En uiteindelijk moest er een berger bij komen. Je bent gewaarschuwd. Laat dat je niet gebeuren. En het regent, ethisch, regenliedjes. In de Radio Veronica-app, dankjewel daarvoor. Pamela, zij kwam met deze van Supertramp. Wat een goede.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 Nu bij Vibra, dat is die vlekkenverwijderaar voor maar 2,99. Ontdek de oplossing bij kleine ongelukjes. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Fans van naanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor eens der beter leven slagers rookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd bruisje. Ja, zeg dat. Fans van Aldi. Ah, wat een hotel.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 Met wifi garantie, wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Jaap Brienen met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.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 Love instrumenten op de achtergrond, hoor je dat? Een beetje dat... Uh, ja, ik heb een beetje middeleeuwen associatie, ik weet niet of het klopt. Het is een uh, klaversymbool, wat je hoort op de achtergrond. En het past ook wel bij de zondagochtend. vind ik ergens. Uh, Golden Brown, een beetje barok. De Stranglers uit 82 en setter voor de look. Uh, overigens, De uh, Stranglers Golden Brown past misschien iets minder goed bij de zondagochtend als je weet waar het voor staat betekent namelijk dat Golden Brown gewoon heroïne. Ja, ook dat was ethisch, hè. Hadden ze, hebben ze ooit verteld, ook echt toegegeven... dat het daar eigenlijk over gaat, hadden ze beter niet kunnen doen. Want dat deden ze terwijl het een hit aan het worden was. Het was hard op weg naar nummer 1. Daar zou die uiteindelijk nooit meer komen. Want ja, ook dat was de ethisch. Toch een beetje preuts allemaal. Vanaf het moment dat bekend werd dat dat nummer over heroïne ging... verkocht het eigenlijk meteen ook niet meer. Is toch ook een beetje verdrietig eigenlijk? Maar wat een classic is het, hè? Jaap In het weekend, ethisch only bij... Radio Veronica met tussen 10 en 6, dus alleen maar het allerbeste uit de jaren 80. Zometeen in excess. En eerst, don't leave me this way: de Communards. Radio. In Need You, Tonight, In Excess. Wat een band was dat ook, hè? En Jimmy Somerville, de leadzanger van The Communard... samen met Sarah Jane Morris. Zij was die zangeres die zong bij uh, Don't Leave Me This Way. Mag je verder vergeten die naam. Maar wat wel bijzonder is, dat zij een uh, jazzzangeres was eigenlijk. Had nog nooit popmuziek gezongen. Maar Jimmy Somerville zag er wel wat in... en vroeg of zij kwam zingen bij Don't Leave Me This Way. werd een hele dikke hit in uh, de jaren tachtig. Welkom bij Radio Veronica op deze zondagochtend. En het weer... Ja, het is niet om heel vrolijk van te worden hè, vandaag. 9 tot 12 graden, vooral veel regen. Hoewel, uh, achter de wolken schijnt de zon. Uh, vanmiddag, een klein beetje, uh, wordt het wat beter. Nou ja, de zon nog niet echt, maar het wordt in ieder geval wel droger. Morgen wordt het al wel beter. Gaat de zon ook schijnen, maar heb je het gezien? Komende woensdag moet je wel naar het zuiden van het land. Het wordt het hele land beter. Het wordt een mooie dag woensdag. In het zuiden misschien wel 20 graden. Dat is toch lekker. De eerste warme dag van het jaar. Die lijkt nu heel ver weg. Maar woensdag zou het al zo kunnen zijn. En heel veel liedjes over regen krijg ik binnen via de Radio Veronica. Dank je wel. Eh, Dank je wel ook, Dennis, voor deze. Hoi, Aap. Goedemorgen. Nou, hier beginnen heel langzaam de regenwolken een beetje weg te trekken. Dus ik zat te denken aan Cloudbusting van Kate Bush. Wat bedankt, hè? Fijne dag nog. Oi, oi. I still Die hele stoet van Nederlandse caravans. Die reed dan aan het einde van de zomervakantie terug naar Nederland. En allemaal met dat ene liedje in hun hoofd. Dat ze de hele zomer gehoord hadden op de radio in Frankrijk. Het jaar was 1987. Het was desireless. en voyage, voyage. In het ethisch weekend van Radio Veronica. Zometeen meer. Ik heb Starship voor je. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone van Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Veronica.